voorstellen dat we aan het hof zijn van Agamemnon in Argos op het moment dat Agamemnon terugkeert uit de oorlog tegen Troje en zijn vrouw aan de macht uh, aantreft. Clytemnestra heeft ongeveer tien jaar lang, zolang als die oorlog duurde, uh, de macht in handen gehad en uh, is er een minnaar op nagenhouden. Is misschien in de waan gaan leven dat ze uh, aan de macht zou kunnen blijven, omdat de kans natuurlijk groot was dat Agamemnon uh, zou sneuvelen bij Troje. Zodra Agamemnon echter terug is, uh, lokt ze hem met schone belofte, die een man die net uit de oorlog terugkeert, maar met moeite zou kunnen afslaan, het huis binnen en vermoordt hem daar. Samen met uh, Aegistos dat is dus haar minnaar. Waarom doet Clytemnestra uh, zoiets afschuwelijks? Nou, de mythe vertelt dat uh, bij het uitvaren van uh, het leger naar Troje. er geen wind in de zeilen was. En dat om die wind in de zeilen te krijgen. Agamemnon zijn eigen dochter, uh, Iphigenia, had moeten offeren. En dat was natuurlijk tegen de wil van de moeder in. Uh, daardoor uh, had hij nestra met zo'n enorme haat opgezadeld uh, dat, uh, dat, dat, dat ze hem bij zijn terugkeer uh, daarom vermoeiden. Niet alleen dus om de macht in handen te houden, maar Vooral ook eigenlijk omdat het tegen de natuur van de moeder was om te accepteren dat uh, haar eigen dochter werd vermoord. Goed, die moord is gepleegd. Um, Orestes, uh, haar zoon, de zoon van Agamemnon en Clytemnestra, uh, komt na verloop van tijd ook thuis. Uh, hij is namelijk door zijn moeder vermoord. Uh, Elders, uh, ...naar elders gebracht om daar opgevoed te worden... ...komt dan thuis en hoort van zijn zus dat zijn vader vermoord is. En zijn zus beweegt hem er dan toe om wraak te nemen. Nou, met moeite uh, komt hij ertoe om een moedermoordenaar uh, te worden. Uh, hij heeft het gevoel dat uh, het wreken van de moord op zijn vader eigenlijk iets hogers is, iets belangrijkers is... dan uh, uh, het, het accepteren van het feit dat zijn moeder zijn vader vermoord heeft. En dat is hem eigenlijk ingefluisterd door uh, een hogere godheid. Dat is Apollo, de god van het licht. Goed, die moord uh, geschiet ook. En vervolgens uh, raakt Orestes buitengewoon... Uh, uh, uh, ...in de war... ...en uh, wordt achtervolgd door uh, de schrikgodinnen, de, de wraakgodinnen... ...die eigenlijk de personificatie zijn van uh, de woede van de vermoorde moeder... ...en dat zijn de Irineën, of de Irineën. En uh, uh, om aan die Irineën te ontsnappen roept hij de hulp in van uh, Apollo... ...zijn geestelijke vader... En van Athene. En uiteindelijk komt het in Athene. Uh, tot een uh, rechtszaak. waarbij. Uh, Apollo, Athene. en Orestes aan de ene kant. het opnemen. tegen uh, de Irineën. dus de, de verpersoonlijking van. Uh, de moeder, de vermoorde moeder. Dan uh, nou gaat het erom. Uh, welke moord. Uh, Vergeven wordt en welke gestraft moet worden. Uh, wel nu, uh, er komt dan een zeer merkwaardig uh, proces uh, uh, op gang, waarin uh, argumenten worden gehanteerd, die uh, ertoe leiden dat uiteindelijk uh, de moord op de moeder als minder erg wordt uh, aangemerkt. Uh, ...dan de moord op de vader. Uh, in feite dus... wint uh, uh, de vader het van uh, de moeder in dit proces. En het, arg arg het argument... Uh, ...dat hier een doorslaggevende rol speelt... ...dat is afkomstig van Apollo... ...die uh, daar ook aanwezig is... Uh, ...zeer merkwaardig... en natuurlijk tot prachtige situaties leidt... Uh, ...wanneer uh, die tragedie opgevoerd uh, wordt... De, de mythe is namelijk uh, gebruikt om uh, er een tragedie van te maken. Dus de beroemde tragedie van uh, IJsgelos, de Orestia. Wel nu, ik zal een stukje voorlezen uit die tragedie. En, met, en, en, dan, en dan met name die uh, uitspraken van uh, Apollo citeren. Apollo zegt dan, ook hierop heb ik een antwoord. Laat op hoe terecht. Een moeder is het niet die schept wat men haar kind noemt, slechts de voedster van een pasgezaaide kiem. De man verwekt het kind, maar zij als vreemde hoedt voor hem als vreemde een tellig, tenzij een god het belet. Voor deze redenering lever ik u het bewijs. Men kan ook zonder moeder vader zijn. Ziet hier van Zeus de Olympier, de dochter die het betuigt. Zij die niet in het duister van een schoot gegroeid is, maar een lood die geen godin ooit baren kon. Ik, Pallas, zal, zoals ik ook anders weet te doen, uw stad, dat is Athene, groot maken en het volk dat daarin woont. Hem zond ik als een smekeling uw tempel in, opdat voorgoed hij trouw zal zijn, en u, godin, hem werft als bondgenoot en ook zijn zonen straks, en dat dit eeuwig duurt, dat hun nakomingschap handhaven mag wat eenmaal overeengekomen is. Dat is het argument van Apollo, waarmee hij de Erinie duidelijk maakt, dat hij aan de kant staat van Orestes, dat hij dus de vader moord vergeven wenst te zien. Wel nu, als er gestemd moet worden, uh, dan blijken de stemmen uh, gelijk uh, uit te vallen. En dan moet Athene uh, de doorslag geven. En Athene uh, die doet dat als volgt: Die spreekt dan als volgt: Het laatste oordeel uit te spreken is mijn taak. Mijn stem breng ik ten bate van Orestes uit. Immers, ik heb geen moeder die mij het leven schonk. Graag kies ik partij, steeds voor de man, al trouw ik niet. En staan graag aan hun vaders kant. Dus zal ik niet een vrouw de voorkeur geven die haar eigen man vermoord heeft. Hem die staat aan het hoofd van het gezin. Orestes wint, al staken straks de stemmen ook. Dat is haar argument. En uiteindelijk inderdaad, wint Orestes. En dan krijg je natuurlijk het enige moor van die Ireneën, Maar uiteindelijk worden die uh, Irineën uh, van, uh, van schrikgodinnen tot uh, go uh, goedgunstig uh, gunstig gezinde uh, godinnen van de aarde uh, die beloven dat uh, ze ervoor zullen zorgen dat, uh, uh, dat Athene uh, in welvaart zal kunnen leven dat uh, uh, de vruchtbaarheid van de grond gewaarborgd zal blijven enzovoorts uh, ze worden dus van Irine en Armininen Thank Een van de beroemdste interpretaties van de Oresteia... en van uh, de mythologie die aan de Oresteia van IJsselos ten grondslag ligt. Um, die vinden we in een das Moeterecht van uh, Johan Jacob Bachoven, een Zwitserse rechtshistoricus uit de vorige eeuw, die leefde van 1815 tot 1882, dus bijna de hele 19e eeuw. Uh, het is een hele beroemde interpretatie uh, omdat. ...die uh, geleid heeft tot een uh, buitengewone uh, uh, invloedrijke uh, receptiegeschiedenis... Uh, ...waarover ik misschien in een tweede deel van het interview nog uh, wat kan zeggen. Um, ik, ik wil proberen om het, het boek hier uh, enigszins begrijpelijk te maken... ...en een uh, enig idee te geven van uh, wat voor boek dat Smoeterecht nou eigenlijk is. Uh, <coughs> nou... Uh, Bachhoff probeert om op grond van uh, de Griekse, vooral de Griekse uh, mythologie uh, en op grond van een aantal gegevens die hij van Griekse uh, historici uh, heeft gekregen, een theorie over de ontwikkeling van de cultuur op te zetten. En hij komt dan tot de conclusie dat cultuurgeschiedenis drie fasen gekend heeft. De eerste fase was volgens hem uh, een periode waarin de seksualiteit uh, uh, absoluut ongeregeld was. Uh, waarin een soort van uh, uh, natuurlijke, tot volledig natuurlijke voortplanting plaatsvond. Uh, zonder dat het vaderschap uh, bekend was. Waarbij dus alleen zichtbaar was wie de moeder van het kind was. En de tweede fase die hij onderkende in de Griekse mythen en gesteund door informatie van die historici dus, uh, was de fase waarin het huwelijk was ingevoerd, maar dan niet het huwelijk waarin de man, uh, zoals in onze cultuur of het algemeen een uh, feit is, maar de vrouw uh, de hoofdrol speelde. Dus het matriarchale ...huwelijk, hoewel hij de term matriarchaat niet gebruikte. Hij sprak van gunaikocratie, vrouwenheerschappij. Eigenlijk een uh, vrij negatieve term, uh, afkomstig van uh, Griekse filosofen als Aristoteles. En een derde fase was volgens hem uh, de, de fase van het patriarchaat. En dat was tegelijkertijd het hoogtepunt. ...van de ontwikkeling van de cultuur. Als eenmaal dat patriarchaat bereikt is, kon het alleen maar verder verfijnd worden... ...maar eenmaal bereikt uh, was dat de absolute uh, triomf van uh, de mannelijke geest... Op, uh, ...op het vrouwelijke en op het stoffelijke. Dat is uh, uh, in het kort gezegd zijn theorie over het, uh, de, het verloop van uh, de geschiedenis... Uh, die hij uiteenzet in wat het mooiste gedeelte van zijn boek is, namelijk uh, de voorrede und Einleitung, ongeveer 50 bladzijden lang. En vervolgens krijg je dan nog 950 uh, pagina's, uh, waarin hij op een uitputtende manier uh, gebruik maakt van uh, de Griekse mythen om uh, die theorie toe te lichten of uh, die theorie te steunen. Uh, en hij behandelt dan in afzonderlijke hoofdstukken uh, bepaalde uh, gebieden van, uh, van Griekenland en geeft dan, uh, laat dan zien dat, uh, dat overal hetzelfde proces plaatsgevonden moet hebben. Uh, ...waardoor hij probeert aan te tonen dat hier sprake is van een universeel proces... ...dat het dus niet gaat om uh, iets wat typisch voor de Griekse uh, geschiedenis was... ...maar dat het eigenlijk onze geschiedenis betreft, uh, En hij behandelt dan achterin volgens uh, Lykië, uh, streek uh, in, uh, in het huidige Turkije... ...Kreta, Athene, Lamnos, Egypte... Uh, gaat dan eigenlijk nog verder om aan te tonen hoe universeel het er niet, allemaal niet is. Uh, Indië, Centraal-Azië, Elis, uh, de Epicephiëse Locrius, een uh, kolonie, Griekse kolonie in Italië, Lasbos, Mantinea. En uiteindelijk uh, komt hij dan uh, tot een afsluitend uh, betoog over een soort van terugval in, een, uh, primitiever, uh, in het primitieve stadium... Van het patriarchaat en nadat het, het patriarchaat uh, al uh, uh, zich ver heeft ontwikkeld in Griekenland. Uh, door een analyse te maken van, uh, het, systeem, het, van de, het religieuze systeem van Pythagoras. En uh, aan dat hoofdstuk, het afsluitende hoofdstuk. voegt hij een aantal uh, waarschuwende woorden toe. die uh, de lezer in de 19e eeuw geacht werd goed in zijn oren te knopen.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 Ik wil nu iets meer zeggen over die eerste fase. Een fase die hij de heterische fase noemt. Nou, dat was een fase waarin uh, het vaderschap dus volslagen onbekend was. En waarin de seksualiteit niet geregeld werd door een huwelijkscontract. De vraag is natuurlijk, hoe kan hij iets... Uh, beweren over een periode waar, waarover eigenlijk geen bronnen bestaan nou, hij meent en dat is zijn idee van uh, de mythe dat die mythe een soort van mommelingen overlevering impliceert en uh, dat uh, er in mythen sporen zijn van de allervroeste beschaving van de mensheid um, Daarnaast uh, zijn er andere aanwijzingen voor uh, die heterische fase, voor die ongeregelde seksualiteit in het begin van de geschiedenis. Uh, bijvoorbeeld in uh, de informatie die Herodotus geeft over uh, volkeren die minder beschaafd zijn dan de Grieken zelf. Uh, en dan uh, ten derde uh, zijn er... Uh, uh, symbolen die uh, volgens hem uh, op een of andere manier de herinnering vast te houden aan die allervroegste beschaving of uh, gebrek aan, aan beschaving uh, aan de allervroegste fase van de mensheid nou, het is bijvoorbeeld uh, bij Herodotus uh, dat hij uh, het volgende heeft uh, gelezen over een uh, stam in Afrika Heel ver weg dus, die uh, de Agatirzen uh, genoemd uh, wordt. En bij Herodotus staat over die Agatirzen het volgende. De Agatirzen zijn van alle mensen het weelderigst en het rijkst aan gouden sieraden. Ze hebben met alle vrouwen gemeenschappelijke omgang, opdat zij elkaars broeders zullen zijn en als verwanten geen nijd of vijandschap ten opzichte van elkaar zullen kennen. Nou, dat is alles wat er over de agatiers wordt me medegedeeld. En dat staat in een uh, hoofdstuk waarin ook over andere volkeren uh, wordt geschreven. Bijvoorbeeld over de androfagen, de menseters. Die hebben van alle mensen de meest onbeschaafde zeden en kennen geen enkel recht of wet. Het zijn nomaden. Ze dragen kleren die op de schietische lijken hebben een eigen taal. En zijn de enige van die volkeren die mensenvlees eten. Nou... Uh, dat, uh, dat lijkt mij uh, onzin, dat is natuurlijk allemaal verzonnen en de functie is duidelijk. De functie is het verschil duidelijk te maken tussen de Griekse beschaving, de eigen beschaving van uh, Herodotus en zijn lezers uh, en, en van de onbeschaafde volkeren die zich uh, aan de rand van, uh, van, van de Griekse wereld uh, bevinden of over de, over de, over de, over de rand. Nou, bach voor bach over was dit historische informatie. Hij heeft dit serieus genomen. Hè. Hij meende echt dat er agatiersen waren, die, uh, met al, waarbij uh, de vrouwen gemeenschappelijk waren. Uh, hij moet dan ook gedacht hebben dat er andere vagen waren, menseneters waren. Uh, dat, uh, dat is één uh, bron waaruit hij afleidt, dat uh, er oorspronkelijk een... ...ongeregelde seksualiteit geheerst moeten hebben. Uh, deze, deze volkeren zijn uh, volkeren die uh, niet zo beschaafd waren als de Grieken... ...die uh, het patriarchaat hadden bereikt. Een andere bron uh, uh, is die van uh, de symboliek van wat hij noemt de dus ...de moerasvoortplanting. Um, hij verwijst dan naar uh, de mythe van Isis en Osiris. En dat is eigenlijk, eigenlijk is dat zo'n zo belangrijkste uh, stimulans, zijn belangrijkste inspiratiebron geweest. Hè. Die vond hij uh, uitgelegd uh, op een platonische manier bij uh, Plutarchus. Eh... Uh, en die heeft hem op, eigenlijk op het spoor gebracht van uh, zijn uh, opvatting over de geschiedenis. Um, hij hij uh, interpreteerde die mythe namelijk als een uh, uh, verhaal dat uh, uh, het nat natuurlijke proces wat in Egypte plaatsvond, en waarop de hele Egyptische economie gebaseerd was, van oudsher, uh, die uh, interpreteerde hij als... Uh, die Isis en Osiris was voor hem een verpersoonlijking van dat natuurproces. En uh, het wezen van dat natuur natuurproces was uh, de zelfbevruchting van moeder aarde. Dus de mannelijke bevruchtende kracht uh, was een onderdeel, uh, de Nijl, uh, de overstorming van de Nijl, als een bevruchting van, uh, van moeder aarde... En was dus uh, zelf een onderdeel van uh, de materie. En, uh, de bevruchting van, uh, door de Nijl van het land aan weerskanten uh, was in zijn ogen uh, niets anders dan de zelfbevruchting van moeder aarde. Dus een soort van androgyne uh, oertoestand uh, werd. Uh, ...uitgedrukt in de mythen waarin dat natuurlijk proces gepersonifieerd werd... ...zoals in de Isis- en osiris mythen um, De symboliek uh, die met die mythologie verbonden is... ...vond hij terug in uh, bepaalde uh, Romeinse graven... ...die in net in de 19e eeuw werden ontdekt. Hij vond daarin bijvoorbeeld... Uh, afbeeldingen van Oknos, de touwvlechter. Uh, dat is een afbeelding, een grafafbeelding, uh, waarbij een, een uh, oude man uh, een touw aan het vlechten is, waarvan het uiteinde weer door een ezel wordt opgegeten. Uh, en die man is omgeven door uh, planten, zoals over uh, die planten heeft uh, geduid. En volgens hem uh, werd in die... ...afbeelding opnieuw uitdrukking gegeven aan de, de symboliek van de zelfbeschutting van moeder aarde... ...en van de eeuwige uh, voortgang uh, van leven uh, en dood, van geboren worden en weer sterven. Uh, een eeuwige kringloop waar, volgens hem, uh, uh, geen, uh, geen uitweg uh, uit was... ...waardoor de heterische cultuur uh, in wezen gekenmerkt werd door uh, rauw, voortdurende rauw. En die voortdurende rauw was uh, naast de voortdurende onderdrukking door de mannelijke seksualiteit van de vrouw... De, ...de voornaamste reden waarom die cultuur overwonnen moest worden. Waarom die cultuur als het ware zijn eigen ondergang uh, produceerde. I'm sorry, I'm Ja, na die heterische fase krijg je volgens Bach over een, de gunaikrocratische fase, uh, waarin uh, het huwelijk uh, de relatie tussen man en vrouw uh, regelt. Um, de reden waarom dat gaat tot stand komt, is volgens hem uh, dat de vrouw het meeste te lijden heeft onder de ongeregelde toestand. Uh, en daarin zit dus impliciet het idee dat de mannelijke seksualiteit een verkrachtende seksualiteit is. De vrouw heeft daar zo onder te lijden dat ze probeert om uh, de man aan banden te leggen en daardoor uh, wordt de vrouw in de ogen van Bach over degene die de eigenlijke beschaving in gang gezet heeft. Het eigenlijke beschavingsproces in gang gezet heeft. Dus de beschaving is in zijn ogen afhankelijk van uh, de vrijheid die de vrouw gegeven wordt om uh, de mannelijke seksualiteit aan banden te leggen. Wel nu, als het materiagaat eenmaal een feit is, dan ontstaat er uh, voor het eerst een situatie die uh, aan het paradijs herinnert. Het paradijs is voor over, dus niet de oerfase van de mensheid, niet die heterische fase, maar de materiagale fase. En die is voor hem zo paradijselijk, omdat de mens uh, verbonden is met de natuur op een manier dat de natuur eh, niet meer het eh, alleenrecht heeft. Dus die natuur is al zo aan banden gelegd, doordat die mannelijke seksualiteit ingedampt is, eh, dat er voor het eerst iets kan ontstaan van een gevoel van eh, gebondenheid, van, eh, van, van, ook van broederschap, dat is voor mij iets heel belangrijks, die broederschap, omdat namelijk uh, uh, de vrouw wordt voorgesteld als de personificatie van de aarde, zijn al haar kinderen onderlings broeders en zusters, onderling broeders en zusters. Ook het bezit is uh, algemeen uh, bezit oorspronkelijk. Uh, daardoor is er ook sprake van een zeker uh, van, van communisme. Dat is iets wat uh, de socialisten, een idee wat de socialisten opgepikt hebben, waarover uh, ik misschien later nog wat kan zeggen. Uh, Bach over zijn meest lyrische passages aan de beschrijving van die matriarchale cultuur. Hij bespreekt bijvoorbeeld uh, de religie, uh, die geheel vrouwelijk is, georiënteerd. Uh, ...waarin bijvoorbeeld uh, de maan wordt, uh, wordt, wordt uh, aanbeden... Uh, ...waarin uh, de, de, de dood uh, uh, als onderdeel van de natuur wordt ervaren... Uh, ...waarin de vrouw, de, de aarde als vrouwelijke schoot uh, wordt voorgesteld... Uh, dus waardoor de natuur uh, als een schenkster van geborgenheid uh, wordt beleefd. Uh, het is misschien interessant om een paar passages voor te le lezen... ...omdat die een indruk geven van uh, het soort lyriek uh, ...waartoe uh, over zich uh, heeft weten aan te zetten. Uh, hij schrijft bijvoorbeeld... Dat jenige Verhältnis aan welchem die mensheid zuerst zur gesittung emporwächst, wächst, dat de ontwikkeling jeder toegend, de ausbildung jeder edleren Seite des Daseins zum Ausgangspunkt dient, is de zauber des muttertums, der inmitten eines gewalterfüllten Lebens als das göttliche Prinzip der Liebe, der Einigung, des Friedens wirksam wird. In de Pflege der Leibesfrucht lernt das Weib früher als der Mann seine liebende Sorge über die Grenze des eigenen Ich auf andere Wesen erstrecken en alle Erfindungsgabe, die sein Geist besitzt, auf die Erhaltung en Verschönerung des fremden Daseins richten. Von ihm geht jetzt jede Erhebung der Gesittung aus, von ihm jede Wohltat im Leben, jede Hingebung, jede Pflege und jede Totenklage. Een andere, in een andere passage uh, is rechtstreeks sprake van uh, de relatie tussen geschiedschrijving en, uh, en lyriek in dit verband. Uh, en daarin geeft hij ook een hele interessante visie op, uh, zijn, uh, op wat volgens hem uh, het ideaal van mannelijkheid uh, impliceert. Hij schrijft dan: die gynaecocratische welperiode is inderdaad die poëzie der geschiedenis. Input transcript dit, door wird dies durch die Erhabenheit, die heroische Größe, selbst durch die Schönheit, zu der sie das Weib erhebt, durch die Beförderung der Tapferkeit und ritterlichen Gesinnung unter den Männern, durch die Bedeutung, welche die, sie der weiblichen Liebe leiht, durch die Zucht und Keusheit, die sie von dem Jüngling fördert, ein Verein von Eigenschaften, der dem Altertum in demselben Lichte erschien, in welchem unserer Zeit die ritterliche Erhabenheit der germanischen Welt sich darstellt. Dus daar uh, wordt duidelijk uh, dat Bachovens ideaal, ideale man, uh, een riddelijke man is, die uh, uh, de vrouw niet verkracht, maar de vrouw ervaart primair als moeder uh, en uh, zichzelf uh, uh, als een dappere ridder. En hij brengt naar mijn idee direct, aan, direct een soort boodschap aan de Germaanse wereld, de wereld van zijn lezers, toe door uh, in navolging van Tacitus de dapperheid van de, de Germaanse mannen en uh, de hoogheid van de Germaanse vrouw uh, daaraan toe te voegen. Toen ik dat, dat moederrecht, voor de eerste keer las, ik denk dat dat in 1973 was, toen was ik eigenlijk gefascineerd om twee redenen. De eerste reden was dat uh, ik het een prachtig boek vond. Ik vond het lyrisch, ik, ik vond het heel po poëtisch, heel literair. En ik las het op een moment dat ik zelf uh, aarzelde tussen een... Uh, ...tussen een literaire en een historisch schrijverschap. Ik heb uiteindelijk gekozen voor, uh, voor het historisch schrijverschap. En daarbij heeft me nog iets anders uh, vanuit bach gestimuleerd. Ik vond namelijk dat ba bach in zijn beschrijvingen van uh, het materiaal gaat... Uh, ...buitengewoon veel aandacht besteden aan de mentaliteit van de mensen... Dus je zou kunnen zeggen dat zijn uh, werk uh, vooruitliep op wat tegenwoordig de mentaliteitshistorici uh, willen. Namelijk uh, uh, tenminste evenveel aandacht besteden aan de uh, mentale concepties uh, die mensen in hun hoofd hebben... Uh, ...als aan de politieke en de economische ges ges geschiedenis. En ik was op dat moment uh, sterk geopgetreneerd voor... Uh, ...geporteerd voor een, uh, een mentaliteitshistorische uh, uh, studie. En ik kon Bach over, dacht ik, gebruiken om greep te krijgen op de mentaliteit van de 19e eeuw. Uh, ik las Bach over ook bijvoorbeeld... Vlak nadat ik uh, Nietjes over uh, die geboorte tragedie gelezen had. En uh, er is een hele sterke verwantschap uh, tussen die boeken. Ik was ook bezig met het werk van Boekhart. En het interessante is dat Burkhard uh, bijna de buurjongen van, uh, van Bachoven was. Hij verschilde maar een paar jaar uh, met, uh, met Bachoven en groeide op uh, in hetzelfde milieu. Uh, uh, uh, uh, hij, hij werd dus later ook zijn collega aan de Universiteit van Basel. Kortom, uh, Bagoven was voor mij een belangrijke bron om uh, de mentaliteitsgeschiedenis van de 19e eeuw uh, te verkennen. Uh, wel nu, uh, wie was die Bagoven dan eigenlijk? Nou, het merkwaardige is dat uh, Bagoven die zo lyrisch schreef over uh, het matriarchaat, zelf een telg was uit uh, het Baselse patriciaat. En dat je in zijn werk eigenlijk uh, voortdurend de spanning merkt tussen die twee niveaus. Uh, van aan de ene kant uh, de verdediging zeg maar, van de ideologie van dat patriaat, van dat patriciaat... En aan de andere kant juist de onvrede daarmee, de behoefte om uh, daaraan te ontsnappen. Nou, je vindt die spanning in dat werk, maar je vindt die spanning ook uh, in... ...zijn correspondentie. En als hij zijn correspondentie naast zijn werk legt... ...dan uh, zie je allerlei correspondenties tussen beiden. En uh, wordt uh, dat uh, begrijpelijker... ...overigens ook de andere boek heeft natuurlijk meer geschreven... ...dan alleen dat uh, Maar zijn werk wordt... Uh, ...de persoonlijkheid die uh, uit zijn werk spreekt... ...die wordt uh, door het lezen van uh, de brieven... En dan zijn er nogal wat, dat is een hele dikke band van 600-700 bladzijden brieven uh, verschenen. Die wordt veel, uh, die wordt doorzichtiger. Nou, wie je dan tegenkomt is een uh, zoon van een van de rijkste fabrikanten uit Basel. Uh, een fabrikant van uh, zijdenbanden, uh, zijden linten. ...die uh, over heel Europa verhandeld werden. Een kosmopolitisch ingestelde fabrikant... ...die zelf deel uitmaakte van een klasse in Basel... ...die gegroeid was vanaf ongeveer de, vanaf de 16e eeuw... Uh, ...uit uh, protestanten die tijdens de godsdienstoorlogen gevlucht waren... ...en een asiel hadden gevonden in Basel. Nou... Bachover is dus vertegenwoordiger van een klasse in Basel, die uh, in de loop van de 19e eeuw steeds meer teruggedrongen wordt door de opkomst van uh, het moderne liberalisme en socialisme. En hij uh, uh, raakt eigenlijk met zijn hele klasse in een isolement. En dat isolement van zijn klasse, dat um, komt eigenlijk overeen, of daaruit vloeit misschien voort, uh, het zijn eigen isolement in de wetenschappelijke wereld. Um, en daaruit vloeit ook voort het vermogen om uh, zowel afstand te nemen van zijn eigen klasse, als afstand te nemen van die krachten die zijn eigen klasse ondermijnden. Het liberalisme en het socialisme. Wat gebeurde er namelijk uh, in Basel? Um, toen hij twintig jaar oud was, vond daar een soort van uh, Franse revolutie plaats. Uh, het kanton werd doormidden gekliefd. Basel, stad, werd gescheiden van basel -land, En dat naar aanleiding van de opstand van de plattelandsbevolking. Nou, na die opstand uh, en na de scheiding van uh, beide kantons uh, vindt er uh, in Basel uh, een politiek proces plaats en een industri industrialisatie plaats waardoor uh, het patriciaat wordt uh, teruggedrongen. En Bachover reageert daar eigenlijk op met uh, het zoeken van het isolement. Hij uh, wordt weliswaar benoemd tot professor in, uh, in Basel, professor in de, de rechtsgeleerdheid. Hij wordt ook lid van uh, de grote raad, een soort van parlement van, van Basel. Um, hij wordt zelfs uh, tot rechter benoemd. Maar hij geeft alles op behalve dat rechterschap. Dat is eigenlijk uh, de, strohalm waaraan, de sociale strohalm waar hij zich aan blijft vastklampen. Hij heeft daardoor nog enige binding uh, met de stad en nog enige sociale functie. Ha <hijf> hij geeft dat professoraat heel snel op omdat hij uh, buitengewoon kwaad is geworden van uh, de kritiek uh, die van uh, liberaal-burgerlijke zijde... Uh, op zijn benoeming is gekomen uh, die benoeming zou namelijk berusten op nepotisme en uh, uit trots en uh, uit woede heeft hij die, die beschuldiging heeft hij die, die beschuldiging uh, van de hand gewezen door het demonstratieve opgeven van zijn hoogleraarschap maar goed het was voor hem ook niet zo erg moeilijk denk ik, omdat hij natuurlijk uh, misschien wel de rijkste man van Basel was en uh, het professoraat helemaal niet nodig had om uh, brood op de plank te krijgen. Dus hij heeft zijn hele leven uh, verder gebruik kunnen maken van het uh, familiekapitaal om uh, ongestoord te studeren en ongestoord te reizen. Het is heel interessant om te zien dat wanneer hij op reis is in Italië bijvoorbeeld of in Griekenland, maar meestal in Italië, soms ook in Spanje uh, dat hij dan uh, als het ware Basel van zich heeft afgeschud en dan in zijn brieven voortdurend uh, reageert uh, op, uh, uh, op de, op de Baselse afwijzend reageert op de Baselse mentaliteit van uh, uh, bekrompenheid en, uh, van uh, van nou godsdienstigheid uh, moralisme uh, ...kleinburgerlijkheid en uh, noem maar op. Dat is, dat is heel opvallend. En opvallende is ook dat zodra hij uh, rondtrekt in Italië en Griekenland... ...daar als het ware een uh, alternatief heeft gevonden voor, voor Basel... Uh, daar is het leven veel intenser. Hè. levensvelheid uh, heerst uh, aan uh, de andere kant van de grens. Eigenlijk kun je zeggen, die heerste ook uh, in Baselland Basel voor hem, en, uh, buiten de stadsmuur. Uh, maar daar kon hij nog niet zo buitengewoon mee sympathiseren. Ten slotte hadden die plattelandsbewoners voor een soort van politiek trauma ...gezorgd uh, in Basel, hè, omdat Basel ontzettend veel uh, van zijn bezit kwijt is geraakt... ...toen het verdeeld moest worden bij de scheiding tussen Baselland en Baselstad. Maar goed, een eindje verder, dus aan de genezijde van de Alpen, hè, daar was het leven beter. En, um, ik heb heel sterk de, de indruk dat uh, de vrijheid die hij daar vond... De alternatieve sfeer die hij daar aantrof aan de andere kant van de Alpen overeenkomt met de manier waarop hij het, materia het materiaal gaat eh, beschrijft. Dus zo lyrisch als hij wordt in zijn reisdagboeken, zo lyrisch is hij ook in de beschrijvingen van het materiaal gaat. Eh, dus in die beschrijving, in die hang naar het moederlijke. Zit uh, de opstand tegen de patriarchale cultuur die hij binnen de stadsmuren uh, uh, aantreft. En waarin hij is grootgebracht. Uh, die hij onnodig van zich kan afschudden. Maar waarvoor, waarvoor hij wel af en toe kan uitwijken. Hè. En hij wijkt uit uh, tijdens zijn reizen. Maar als hij terug is, wijkt hij uit uh, tijdens het schrijven. Van uh, studies als uh, bijvoorbeeld als moederrecht. In zit nog een ander uh, biografisch element verborgen uh, en dat heeft met uh, Bach uh, vaderproblematiek te maken. Uh, nou bedoel ik niet problematiek met zijn eigen vader, een soort van Euripale gevolte. Uh, met zijn eigen vader was uh, alles buitengewoon harmonieus. Uh, ze gingen samen op reis, ze verzamelden samen kunst, onder andere kochten ze samen Hollandse meesters. Die je nou nog kunt bewonderen in het Kunsthistorisch Museum van, van Basel. Maar ik bedoel daar eigenlijk mee uh, de problematiek uh, rond zijn eigen voortplanting. Bachover was de oudste thuis en hij had al geweigerd om uh, de fabriek over te nemen. Omdat hij op de middelbare school bij zichzelf een uh, wetenschappelijke. Uh, uh, talent ontdekt had uh, en ook zijn leraar, uh, zijn ouders, uh, daarvan hadden geprobeerd te doordringen. Uh, goed, de tweede zoon moest dan maar de vader opvolgen. Uh, Bachover ging uh, rechten studeren, daar liet hij het eigenlijk opnieuw afweten, want in plaats van zich volledig te werpen op de rechtenstudie, uh, ging hij uh, uh, de geschiedenis uh, in... Uh, uh, hij, hij studeerde weliswaar historisch recht, maar uh, het recht was voor hem niets meer dan een uh, aangrijpingspunt zeg maar, om de, de hele oudheid en zelfs de oertijd uh, te verkennen, dus steeds verder van huis uh, te geraken. Um, maar hij liet het op een andere manier eigenlijk afweten thuis. Hij zorgde niet voor een uh, stamhouder. Uh, hij was de vierde, vierde Johan Jacob uh, in rij en hij moest natuurlijk voor de vijfde uh, Johan Jacob zorgen. Nou, dat had heel wat, uh, uh, dat bracht heel wat uh, problemen te wegen. Uiteindelijk is hij op vijftigjarige leeftijd getrouwd, en dat was na het schrijven van Das Moeterecht, met een vrouw van 19 jaar. En uh, heel snel uh, na dat huwelijk is een uh, zoon geboren en uh, die werd meteen Johan Jacob genoemd. Nou, uh, dat dat een problematiek was die hem buitengewoon aangreep, uh, kan je afleiden uit bepaalde fragmenten uit zijn correspondentie. Maar ook uit een wat raadselachtige uh, passage uit een reisdagboek, postuum uitgegeven reisdagboek, uh, over zijn uh, reis naar, uh, via, uh, via Italië naar Griekenland... Uh, die uh, volgens mij ook in dit verband geïnterpreteerd zou moeten worden. Uh, hij schrijft daarin bijvoorbeeld. Daarbij begegnet de mir Zoeilen over mijzelf nach zou wie over een derde persoon. En dan komt het citaat: Ont in dem enkel erkennen ze niet meer die einst geliepten des Aanhernen. En nog een citaat: O, oh, wie gebe ik alles om um das Ane. Dat waren die dingen die mij door zijn kop gingen als ik zo so daarheen voer. Waarom spricht deer, die dat alles geschaffen und erhelt, niet dat een woord? Maar wohin uh, gerate ik? Maar wat zit ik nou te bazelen. Uh, laten we verder gaan uh, met de beschrijving van de feitelijkheden. En dan gaat het dagboek zo verder. Maar volgens mij heeft dit citaat betrekking op uh, het probleem uh, dat hem erg bezig hield, hè, van die uh, stamhouder. Uh, en dat was ook een van de redenen waarom hij uh, op de vlucht sloeg, op reis ging. Uh, goed, waarom is dit nou zo belangrijk in verband met das met zijn werk? Nou, ik heb uh, ontdekt uh, dat uh, eigenlijk het centrale probleem, uh, in Bachovens werk het probleem van het uh, vaderschap is. Uh, het, de, de, de, de, de titel van uh, het eerste ontwerp van het boek was Uber die namengeving. En die sloeg eigenlijk op het uh, probleem van uh, Wiens naam krijgt het kind? Uh, die van de vader of die van de moeder? Dat was wat hem buitengewoon bezig hield. En, um, ik heb al verteld dat in die heterische, vroegste fase van de geschiedenis... Uh, ...de kinderen uh, hun eigen vader niet kenden. En dat het materiaal Gaat er juist voor zorgde dat uh, die vader, weliswaar bekend was... He, dat het kind uit een vader en een moeder geboren was, maar dat uh, de moeder, uh, niet de man, uh, aan de macht was. Uh, en dat dat pas verandert wanneer uh, in het patriarchaat de vader het huishouden gaat besturen. Um, nou, je leest bijvoorbeeld passages in Das Moederrecht als uh, de volgende. Was als de vrouwelijke zaadveld geboren werd, had nur eine moeder. Sei es die Erde, sei es das Weib, das jene Aufgabe übernimmt. Der Vater komt niet meer in Betracht als die Pflugschaar, niet meer als der Seemann, der über das gearbeitete Feld hinschreitend das Korn in die geöffnete Fuhr gestreut und dann in Vergessenheit zingt. Uh, dus het vaderschap is volkomen onbelangrijk in, uh, in, in de oorspronkelijke materiale situatie... ...zowel in die heterische als in die materiale fase. Uh, wat telt is de relatie tussen moeder en kind. Nou, dat, uh, dat zo belangrijk was uh, om uh, te overwinnen... Uh, Komt, aan de ene kant uh, is dus aan de ene kant uh, gemotiveerd door Bachovens eigen uh, voortwantingsproblematiek. Uh, aan, aan de andere kant doordat uh, hij uh, de traditionele patriarchale uh, gedachte erop nahield, dat uh, de erkenning van het vaderschap tegelijkertijd de erkenning van het geestelijke impliceerde. ...en dat heeft er een diepste wezen mee te maken... ...dat de mannelijke bevruchtende kracht eigenlijk een onzichtbare kracht is... ...terwijl het vrouwelijke voortplantingsvermogen voor de hele wereld zichtbaar is. Dat het kind uit een individuele bepaalde moeder komt is duidelijk... ...dat kan je waarnemen... ...maar door wie de vrouw bevrucht is... Uh, dat, is, uh, dat is onzichtbaar. Uh, en, uh, in de Griekse uh, cultuur stonden er uh, allerlei ingenieuze uh, theorieën... over de relatie tussen het zaad en, en, het, uh, en de hersenen bijvoorbeeld... Dat, uh, waardoor uh, er geprobeerd werd duidelijk te maken dat... Uh, uh, ...ja, de mannelijke bevruchting... ...in wezen... Uh, ...een geestelijke aangelegenheid... ...en geen biologische aangelegenheid was. Goed, dat is een heel... Uh, ...associërend uh, denken. Um, waar ik hier verder niet... Uh, op, ...op in kan gaan. Maar... ...voor Bach over was dit... ...buitengewoon... Uh, uh, ...belangrijk... ...om zich... Uh, ...hiermee bezig te houden... ...om... Dat hij als het ware zijn eigen problematiek daardoor kon herkennen in datgene wa wa wat hij bestudeerde en waarover hij schreef. Dat is overigens een van de redenen waardoor het boek zo, uh, zo emotioneel is en zo levensecht is wanneer je het uh, heel uh, nauwkeurig leest. Uh, hoewel het op het eerste oog, op het eerste gezicht overkomt als uh, buitengewoon saai en uh, buitengewoon uh, geleerd. Maar er was nog een tweede reden waarom Bachover zo gepreoccupeerd was met, uh, de, met het vaderschap. Um, en dat is een ideologische reden. Ik kan dat misschien het beste toelichten door aan te knopen bij uh, de laatste regels van Das Moeterecht. Die luiden namelijk uh, als volgt. Daaruit heb je ik die lonen het zuverzicht. ...dass die jetzt zu ihrem Ende gelangte untersuchung für das Verständnis des Altertums überhaupt förderend... ...und auch für die tiefere Kenntnis des Entwicklungsgangs der heutigen Welt, welcher Französische Schriftsteller die rückkehr zu dem Isis-Prinzip und zu den Naturwahrheiten des Mutterrechts als alleiniges Heilmittel anempfehlen, nicht ohne Frucht sein wird. Goed, als we nou kijken welke Franse schrijvers hij hier bedoelt dan is dat onder andere Emile de Girardin. En Emile de Girardin schreef in 1854, in het jaar waarin Bach over begon, uh, begon te schrijven aan uh, Das Moeterecht, een boek publiceerde dat heette La liberté dans le mariage par l'égalité des enfants devant la mer. Uh, in dat boek reageerde de Girardin op het verschijnsel van het ...stijgende aantal buitenechtelijke kinderen in Frankrijk. Een op de dertien kinderen was buitenechtelijk. En dat leidde er volgens de sieradijn toe... ...dat er twee klassen ontstonden... ...namelijk die van de bezitsloze natuurlijke kinderen... ...en van de kinderen uit echtelijke relaties die uh, alle bezit in handen hadden en uh, die ongelijkheid zou volgens hem tot een ernstigere vorm van klassenstrijd leiden dan de ongelijkheid tussen burgers en arbeiders Wel nu iets soortgelijks vond er in Basel plaats in Basel uh, tijdens de industriële veranderingen uh, ongeveer tussen 1830 en en in 1870, juist in de periode waarin Bachover met het gaat gepreoccupeerd was. In die periode neemt het aantal arbeiders binnen de stadsmuren enorm toe. De huwelijkswetgeving loopt achter en dat heeft het gevolg dat er een stijgend aantal buitenechtelijke geboorten plaats heeft. En ik denk dat uh, die problematiek en de ervaring met dat stijgende aantal buitenwettelijke kinderen voor Bach over een belangrijke inspiratiebron geweest is om zich bezig te houden met uh, de naamgeving uh, van het kind of door de moeder of door de vader uh, in het verleden van de mensheid en de civiliserende betekenis daarvan. En het grote schrikbeeld voor hem en zijn medeburgers uh, was eigenlijk een terugkeer van het patriarchaat waarin het vaderschap centraal stond naar een heterische uh, situatie waarin die vader onbekend was. <tied>